Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vannacht wordt geen nieuwe informatie verwacht over de toestand van prins Johan Friso. Het laatste bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst is van eind van de middag. Toen maakte de RVD bekend dat de artsen pas over een paar dagen duidelijkheid kunnen geven. Prins Johan Friso is nog steeds niet buiten levensgevaar. Zijn toestand is wel stabiel.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 De gouverneur zei al weken dat hij de wet zou vetoen. Hij wil dat de bevolking in New Jersey zich erover uitspreekt in een referendum. De gouverneur Chris Christie is bezig met een opmars binnen de Republikeinse Partij. Hij wordt genoemd als kanshebber om de Republikeinse kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap. Het homohuwelijk is in zeven Amerikaanse staten gelegaliseerd.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending in de nacht van 18 februari. Het is een dag voordat Annie de Reuver haar 95ste verjaardag viert. Ik ben benieuwd welke feestelijkheden er op het programma staan. Onze opluistering van die vreugde bestaat uit een twee uur durend interview met de zangeres platenproducer en talentenontdekker uit 2007, is dat gesprek, vlak voordat ze 90 werd. U hoorde haar al in het eerste uur in het goede gezelschap van Code Kloet Senior en programmamaker Mark Wilaert. We gaan snel verder en zijn aangekomen op het punt dat Mark wil weten, en u wellicht ook, hoe Annie de Reuver eigenlijk in die platenbusiness terecht is gekomen. NPS Spotlight met Mark Wielaert. Heb je tot mijn immense genoegen als gastzangeres Annie de Ruiver? Kan je misschien, want er zijn vast heel veel luisteraars die het niet weten, kan je vertellen hoe je in die platenindustrie gerold bent? Van als, je begon als zangeres en uiteindelijk kom je bij de, bij de platenmaatschappijen. Ja, ja ik ben daar gewoon gevraagd voor iemand van. Uh, Johnny die ging had vroeger Dureco als, als die, uh, die nah, uh, distribueerde zijn hele. Repertoire, dus zangres zonder namen en alles wat Hoes maakte, dat nam hij op bij Phonogram. En dat werd bij Dureco in de distributie gegeven. Maar toen ging Hoes voor zichzelf beginnen. Er is een prachtige studio gebouwd, enzovoort, enzovoort. En uh, toen, op een goede dag, ging dat contract aflopen. En toen is Hoes voor zichzelf gaan beginnen. Dus in mei, hij nam alles mee. Alle artiesten. Ik weet niet wie er allemaal... Schriebel en Hupperts en, en de zangeres zonder naam. En, en, nou, ik weet het niet. En, nou, en toen zaten ze met Dureko. Een lege en, stal eigenlijk. Ja, heel leeg. En toen moesten ze iemand hebben die, die een beetje commercieel oor, oor had. En toen hadden ze, was er Joop Gerrits. Die, was bij de uitge de, die werkte in de uitgeverij van, van Dureco, zeg maar. En die zei, nou, misschien weet ik al... En die belde mij op. Ik zeg, ja, nee, dat kan ik niet. Ja, joh, en dit is en dit, en ik help je wel. En we, we kunnen niemand vinden, want het is allemaal, ze willen allemaal popgroepen gaan doen en zo. Maar wij willen Nederlands repertoire hebben. En jij zingt ook Nederland. Fijn. Na veel praten ben ik gaan praten. Toen was ik al vijftig. Ik denk, dan ben je toch eigenlijk... Ja, tegenwoordig krijg je geen baan meer als je vijftig bent. Maar daar werd ik nog aangenomen. Maar ik was ook bij de KRO, bij de boetjes van Buiten was ik k Ik was de eerste k en daar was ik het land mee, gingen we op tournee En toen, ja, dan heb ik dus een maand volgehouden. Toen ben ik daar, zat ik op de overdag in Amsterdam op, op het kantoor en ga niet lachen. Mijn kantoor was een kamertje met zeilen op de grond, een keukentafel, een stoel en een telefoon. En verder niks. Dat was je kantoor. Dat was mijn kantoor. En dan s'avonds moest ik, woonde in Blaricum toen, moest ik als de van naar huis me gauw uh, ga omkleden in mijn pak. En dan moesten we weer ergens naartoe. Maar dat is natuurlijk niet vol te houden. Zelfs voor mij niet. En uh, ja, en toen uh, moest ik een proefplaatje maken. Palmas was de directeur. Zeg hij, ja, ik wil toch wel eens oren. Jij zegt nu wel, ze heeft commerciële oren, zoals het dan heet. Maar dat wil ik dan wel eens eh, hebben. Moet ze maar bewijzen. Nou ja, ik luister naar het repertoire wat die Joop Gerls dus had. Die had dus veel plaatjes van uitgeverij. En toen was er één liedje... De, de Oldergood zingt De tremos hebben het later opgenomen, kun je nagaan. En dat liedje hoorde. Heel bekend later geworden. En ja, had ook een meisje die wel een beetje kon zingen. Dus nou, en toen was ik dus met Geert Engelsma getrouwd. En die was dus trompetist. En ook pianist. En die maakte daar een arrangementje van. En wij met z'n allen naar Brussel, want die studio kreeg daar voor niks. Nou, ik had dat plaatje opgenomen daar en zo. En, uh, nou, dat vonden ze hartstikke leuk. Nou, ik was aangenomen. En oh. Daar zat ik in op mijn kantoor. <laughs> ja, toen heb ik de, dus de 3K uh, opgezegd. En toen is dat Annie Palme geworden. Annie Palme heeft toen mijn plaats oh, ingenomen. Ja. En uh, ja, nou ja, en toen ben ik. Ga maar beginnen. En zo is ook Pierre Kartner allemaal gekomen die heb ik allemaal ja was je verbaasd over je eigen uh, talent om dat... nee ik ben nooit verbaasd over wat ik doe want ik doe van alles ik heb van alles in mijn leven gedaan ja, Hoe de modiste je... ben ik geweest alles maar toen je gevraagd werd hè, als, toen als... heb ik gezegd nou dat kan ik niet nee maar dan, dan is het toch gek dat je het opeens wel blijkt te kunnen ja maar dat... ik denk als je dat goed vindt nou dan vind ik het best en zo, kijk, het gaat natuurlijk ook van je arrangeur af. Laten we eerlijk zijn, want daar kan ik me zo kwaad om maken, hè. Dan hoor je ze op geweldige stukken. En een geweldige zanger of zangeres, heet het het dagen nog. En dan zeggen ze, nou, dat was die en die en die. Maar ze vergeten één ding. Een arrangeur maakt het liedje. Mm -hmm. Want je kunt het mooiste liedje van de wereld hebben. Maar als je een slechte arrangeur hebt, Ko, dat weet jij toch ook? Tuurlijk. Dan kan datzelfde liedje, het wordt helemaal niks. Nee, precies. Maar die naam wordt bijna nooit genoemd. Nee. Je maakt je er echt kwaad over. Zie. Ik maak hem echt kwaad over. Ja. En dat weet je net wel, die Jimverding zit ook te knikken, want die weet hoe ik ben. Ik vind dat, dat vind ik niet, niet aardig. Want hij, ik zeg het nogmaals, zij maken het lied. Mm -hmm. Ik zal even voor de duidelijkheid voor de luisteraar die wat later ingeschakeld heeft. Ik zit hier met uh, Annie de Reuver te praten over haar leven naar aanleiding van een biografie. Die uh, morgen officieel verschijnt op haar negentigste verjaardag. Die heet Onverbloemd. En op haar verzoek zit hier ook in de studio Code Kloed Senior. Destijds hoofd van de Vara. Die hebben elkaar uh, decennia lang meegemaakt, gok ik zomaar. En Jeannette die heeft... Hier uh, zojuist nog een mooie hoestbui gehad. Ja, ja, ja. En maar ze is ook niet. een collega, hoor. En ook een collega. Want ze zijn accordeonisten. Accordeonisten? Ja. Niet meegenomen, die accordeon vallen. Nee. Ik denk, dat wordt te veel. Doen we niet. Wordt te druk in de studio. Wordt te druk. Ze is bang dat ze ontdekt wordt. <laughs> ja. um, je noemde net de naam, Pierre Kartner. Velen zullen hem uh, al helemaal goed kennen als vader Abraham. Je had aanvankelijk de naam Lord Vanhoop voor hem bedacht, was ik ja. in je boek. Ja, want hij, had zo hij kwam bij Vindelijk mij tot, op naam. mijn kantoor. Kwam die, en het kwam, Een beetje een armoedig typetje was het. En, en met een, met een achtertas zo. En dan kwam hij boven. Die trappen op daar in de beursstraat in Amsterdam. En uh, hij, had, ja, hij had een beetje... Ja, Slimielig uit. Toen vertelde hij mij, ja, hij was uh, eigenlijk liedjeszanger. Hij begeleidde zichzelf op gitaar. En schreef heel veel liedjes. En wat... bij IMA had hij dus een paar uh, liedjes mogen opnemen. Maar dat beviel hem eigenlijk niet zo. Of IMA beviel hem niet, dat weet ik niet. Maar of ik misschien interesse had. En uh, ik zei: ja, ik zeg maar, ik heb echt nog geen mensen die dat repertoire kunnen zingen, ik zou niet weten. En ik denk, ja, ik begin dan niet aan, dat cabaret, wat moet ik? Dat, dat, dat, ik ben geen mens voor cabaret, dus zelf al niet. Dus uh, ik denk, ja, dat, dat, dat is het label niet, uh, dat kan niet. Toen zegt hij, uh, ja, zal, hij zal ik u zo'n paar liedjes laten zien? Nou, hij had niet wat zin. hij had één liedje... En dan vond ik een leuke tekst, bij Lili Marleen kijk je door de de bloesje heen. Dat was een beetje, een beetje oh la la al die ja, tijd, een toen een die kant. tijd. In 1967 uh, uh, was het, in 67. Ik zeg, nou, ik zeg, vind dat leuk. Liedje, ik zeg, maar ik, kan niet, ik, ik heb niemand die het kan zingen. Hij zeg, maar ik kan je het zelf niet zingen dan? Hij zei, ja, ik wil het wel proberen. Ik zei, nou, weet je wel wat je doet? Ik zeg, dan neem je een paar mensen mee. Een beetje accordeon en een beetje, beetje ritme erbij. En weet ik veel. Maak maar een, een, een orkestje. En, en zing het zelf. Nou, dat heeft hij toen gedaan. En toen kwam hij met die band aan en ik die band draai. En het was echt wel leuk om te horen. De vertegenwoordigers laten horen, want die maken het dan uit. Want die moeten het verkopen. Ja, hij vond het wel leuk. Weet je, iets nieuws. Ik zei, ja, maar nou moeten we een hoes maken. Wat moet ik wel erop zetten? Want dat was niet echt een Premier. Ik bedoel, een, een schoonheid van een man. Een leuke knul en zo. Toen zeg ik tegen hem. Ik zeg, weet je wat, je wat je doet? Doe nou maar zo een, een smoking of zo aan. En dan koop je een bolhoed. Ik zeg, dan noem ik je Lord Vanhoop. Ik zei: Want alle lords in Engeland die dragen een bolhoed. En zo later is dat Abraham geworden. Hoe kwam je nou toch op Lord Van terecht? Ja, weet ik veel. Nou, Ik vond hem zo... Zo zag hij eruit eigenlijk. Oh, Beetje toch? armoedig en zo. Ook niks veranderd met je vader Abraham. Maar ik heb voor in... iedereen namen verzonnen. Bijvoorbeeld, ik had een, een, een jongen, die heette Henk, Henk van der Geld. En die had, was een Amsterdammer, Jordanees. Ze had een heerlijk, een heel mooi liedje. Echt waar, heb ik ook plaat. Is ook een leuk succesje geweest. Maar Henk van der Geld vond ik geen naam. En toen zei ik, ja, ja ik zei, dat is geen naam, joh. Dan moet je... Ja, nou, weet je wat, ik noem je Henk van Mokum. En zo zijn de Mokumers ontstaan. Ja. Ben Kramer, zijn naam heb ik ook veranderd. Die kouf, beviel me niet. Ik zeg, als ze je voor dat je, dat je in het buitenland komt... Ik zeg, ma, ma, dan kan het Kramer horen Dus ik heb er zee van gemaakt. klanten die waren les estrellas... En toen had hij de LP opgenomen. Ik zei, jongens, ik zeg, dat geven we allemaal namen op de kermis. Van een wip en een schommel en zo. Ik zeg, en uh, toen noemen we jullie de kermisklanten. Oh, nee, maar dat deden ze niet. Prachtige kostuums hadden ze als Spaanse mm -hmm. kostuum. Mm -hmm. Nou, en uh, ja, nou, er stonden. Nee, ik zei, nou ja, maar die plaat, die liep als een trein, die LP. En nou, toen hebben we een deal gemaakt... Voor de pauze, Las Australias. En na de pauze, de kermisklanten. Ze hebben nooit meer Las Australias genoemd. <laughs> nee. Nou, ze hebben de fortuin ja. verdiend mm, in Duitsland. En ja? voor een geld. Ja. Nou heb je wel. Dus aan de wieg gestaan van, van een enorm aantal kassuccessen in de Nederlandse ja. talige ja, muziek. Ja. En ik heb er geen zenden over gehouden. Nee. Want ik was de grootste stomme die er bestaat. Ik had nooit een contract met de artiesten. Ik had een contract dus met de firma. Ik had een, een salaris. Ik dacht dat ze hoorden en er was niemand die het zei. En toen ik wegging. Toen, zeg ik, toen zeiden ze. Wat heb jij jezelf tekort gedaan? Ja wat heet. Maar ja. ja. Ik ben 90 jaar geworden. Een heleboel niet zeg ik dan maar. Ja zo is het is toch? Ja, ja, maar niemand was, was ook zeg maar zo aardig om te zeggen van als je nou slim bent dan maak je oh, een contract. Oh nee, had, no dat geldt niet nee, eigen zak. Nee. Heb je nog veel contact met, uh, met de artiesten die destijds uh, ja? Ben heb ik een heel nauw nou contact, contact met hem. Hij heeft dus uh, een paar weken geleden hè, Jeanette, was het concert van hem in in Bussen. <kijf> In, de, in het span. En uh, ja, toen moest ik op de tweede rij in het midden zitten. En uh, toen heeft hij me daar nou. Hij zingt ze allemaal weg. Hier in Nederland, hij zingt ze allemaal weg. Maar het fout van Ben is. dat dan maakt hij weer dit en dan maakt hij weer dat genre. En de mensen willen van hem horen, de clown en dat. Ik bedoel, en dat, dat hij, nou, hij wil allround zijn. Maar, bedoel, hij zit dus in musicals nu wel. Maar ja, hij wordt ook, toch ook een dag ouder. En zeg je hem dat ook van je moeder? Jawel, oh, jawel. Doen, Ja, jawel. Hij heeft, een, hij heeft een, een CD gemaakt van, uh, uh, van liedjes van Nede Christianië. En dus de oude liedjes, maar dan een beetje jazzy. En ik zei: jongen, dat moet je niet doen. Want de uh, mensen die die liedjes mooi vinden, die willen, in de, die willen horen hoe ze waren. En, en de jeugd, die wil, dan, die wil dat niet horen. Nou, het is ook niks geworden die plaat. het valt, valt een beetje tussen van een schip. Ja. Maar hij zegt, ja, ik vond het zelf leuk om te doen. Ik zeg, oké, okay, als je zoveel geld hebt, jongen, ja, dat moet jij weten. Maar uh, dan moet je het niet aan mij vragen. Dat was en drie de, keer niks. En een man als Pierre Karner, is dat nog iemand die je regelmatig tegenkomt. Ja, Jawel, die wel? komt ook. Maandag zie ik hem weer, jawel, ja. Daar heb ik hele grote dankbetuigingen al. Ik heb allemaal dankbetuigingen gekregen van iedereen. <lacht> nou, dat is ook heel Ze <lacht> zijn allemaal wel. zo dankbaar. <lacht> <lacht> al dat geld. Ja, ja. Um, Hoeveel jaar heb je dat werk met die artiesten en het, het, het ontdekken en eigenlijk het, het maken van, van nieuwe, nieuwe sterren? Het ontdekken van nieuwe talenten, het maken Tot van nieuwe de sterren. Dat heden dagen? Doe je nog? Ja. ja ik, er is nog weer een jongen in Rotterdam die wil oh zo heel graag zingen. En ik weet niet of, dit, of dat allemaal lukt, maar dan vind ik het. Had hij zelf een liedje gemaakt? Een zeer actueel. Een tekst had hij gemaakt en toen dat ze de eerste. Gekke ede. Dat weet ik ook wel. Als de eerste zin goed is. Dan heb je het liedje. Dan heb je het liedje. Ja, maar één goede zin. Eén één spreuk of wat het ook. Eén ja. zin. En dan. En die, de, de eerste zin is zeer actueel. En uh, toen dacht ik, ik zei nou dat is wel leuk. Ik zei nou, ja nou. Ik zei, ja. ik zei maar heb je, heb je een tekst, dan heb je toch geen muziek. Ja, maar hij zegt altijd: U tegen me. Ja, maar u weet misschien wel iemand. Ja, natuurlijk, ik weet uh, tientallen. Dus ja, en, en ben ik terechtgekomen. Maar dat, we zitten hier in Hilversum. En die tot nog toe is hij denkelijk heel erg onbekend. Maar als ik nou zeg dat hij dat liedje heeft: dat Paul zingt. Van ik heb je lief, zo lief. Dat heeft hij gemaakt. En uh, dus uh, de, de, ja, hij, hij heeft de studio in Rotterdam en zo en, Een hele goede kennis van me En dan heb ik vaak gezegd Wie je er eens naar luisteren Naar die tekst Nou heeft hij gedaan En die zag dat ook wel zitten en Die heeft er muziek bij gemaakt Nu is de orkestband al klaar en de jongen moet het natuurlijk zelf betalen. Want er is niemand uh, tot nog toe. Maar ik verwacht ervan. Dat, uh, dat het misschien toch wel een, een leuk singeltje wordt. ik heb gezegd: luister eens. De muziek van Nico Haak. Is nooit meer opgepakt. Door niemand niet. En het was. Want ik vind. Er zijn hele goede zangers op het ogenblik. En hele mooie liedjes. Maar het is soms allemaal zo droevig. Het is allemaal zo zwaar op de hand. Hm. Hij gaat of zij gaat. Of er is iets. Maar, maar een beetje wat we nodig hebben. Een beetje lekkere, gezellige, happy muziek. Dat was Nico Haak, mm. laten we eerlijk zijn. En ik heb gezegd: Oké, okay, ik wil dat, want dan moet ik het weer gaan produceren. hij zei: Ik wil daar iets een Dixie-sound hebben, Dixieland. Daar wordt iedereen blij van. Dus ik ben benieuwd, als het plaatje er is, dan zal ik je er eens sturen. Nou, heel graag. <laughs> ik hou me wel. zeker aanbevolen. Ja. En als er soms platenmaatschappijen luistert? Het is nog te hebben. Oh, Foxy, Foxtrot, met je ja. elastieke benen. Dat was toch happy muziek. Iedereen ging altijd mee. Het was gewoon gezellig. En dat vind ik met Dixieland, toch? Ja, mm -hmm. dat is zo. Mijn moeder was ook dol op Dixieland. En die zong alles. Van je Pietje P, van je Pietje Po. Alles dezelfde tekst. <laughs> als, je, als, je nou, um, als je thuis bent hè, en je bent niet aan het werk... Waar luister je dan naar? Luister je naar muziek? Naar mijn eigen muziek, naar Chad Baker En uh, nou dat, dat is mijn muziek, Stan Kenton en zo. Ja, big bands. Big band. Dat is mijn muziek. Ik bedoel, is, ik heb altijd een onderscheid. Dat heeft iedereen zich zo ongelooflijk over verwonderd. Ik kan een onderscheid <lacht> maken met mijn werk en mijn hobby. Mm -hmm. En mijn hobby is alleen maar big bands... In Rotterdam hebben we altijd menetten aan de, aan, de, aan de Maas. Hè? En dan zit de band van de luchtmacht. Of, nou Ik ga helemaal uit mijn dak. Hè? Al die oude arrangementen weer hoor. Oh, heerlijk vind ik het. Ik zou wel op willen springen en zo. Fantastisch. En het is, ieder jaar is dat. Een, ja. En dat, heb ik, dat, is mijn, dat is mijn hobby. Dat vind ik heerlijk. En ik heb een vriend Bas van, Bas van Toorn, onze Bas. Bas Precies. We zijn in Las Vegas geweest. En hebben we al die concerten daar die allemaal optraalden. Daar zijn we af. Ja, heerlijk gewoon. Maar mijn werk is eh, Nederlandse liedjes. Of weet ik veel. Mm -hmm. dus ja, er, is werk, is er is ook niks mis mee. Maar ik, ik ben er alleen maar verbaasd over. Uh, dat je dat nog steeds met zoveel intensiteit doet. Ja, maar geloof, ik denk daarom ben ik ook 90 geworden geloof ik. Ik bedoel, ik verveel me geen moment. En ik heb nooit een slechte bui. net spreek voor me. Ze is nooit zagrijd. Ik ben nooit zagrijd, nooit. En ik ben een super uh, optimist. Want ja. ik heb toch wel het een en ander meegemaakt... dat ik, ik had kunnen in een zenuwrichting kunnen terechtkomen... of aan, aan de drank of naar de fles. Dat gebeurt bij heel veel mensen met mm -hmm. grote verdrieten. Nee. En nou, ik weet het niet. Ik moet je zeggen, ik heb het boek dus al mogen lezen. De drukproef. En um, er, er zijn wel een uh, aantal thema's aan te wijzen. Dat je nou niet altijd zo. Het is net zo. Niet zo ontzettend veel geluk gehad hebt eigenlijk. Ik bedoel, uh, allemaal mannen die, niet, die eigenlijk <tosses> niet deugden. Mijn moeder zei altijd tegen me: Als jij in de liefde net zoveel geluk zou hebben als in je werk, dan was alles goed. Ja. Maar ja, dan zei ik: Ja, een mens kan niet alles hebben. Ja, wat doet er toch niks aan? Nee. Maar is de muziek dan uh, altijd zeg maar de. de... Ja, datgene geweest waar je hoop uit putte, wat je, wat je vrolijk maakte, wat je blijdschap gaf? Nee, ik, ik, heb, ik sta ergens bij stil. Ik vraag mezelf nooit af waarom is dit of waarom is dat... Het, het, het komt altijd op me af. Ik heb nooit als dat mij. Ik heb een neefje, dat is de, de oudste zoon van mijn broer. De helaas is overleden, mijn broer. En uh, die, komt, die zit ook in de, de business van, van cd's en, en weet ik veel, DVD's. En uh, dan komt hij dus bij een handelaar. En dan zegt hij, mag ik me even voorstellen, ik, mijn naam is de Reuven. En dan zeggen ze altijd nog, en dat vind ik natuurlijk wel erg leuk, toch, ernst. Van uh, familie van de... En dan zegt hij, ja, dat is mijn tante. En dan zegt zo'n handelaar, leeft hij nog? Tja, <laughs> <dan laughs> het is altijd een perskop, die vindt hij dan leuk om te zeggen. <laughs> ja. Leeft hij nog? Ja, en hoe? Is het ja. antwoord dan? Alla, Zij zeggen altijd, pit, heb je nog genoeg, ja. Hmm. Um. Is, was het makkelijker om die, om die biografie, want hij heet onverbloemd... en op sommige uh, punten en over sommige personen neem je uh, inderdaad... Geen blad voor mijn mond. Geen blad voor de mond. Maar, maar dat, het... dat deed je, geloof ik nooit, hè? Dat heb ik nooit gedaan, nee. Nee, nee. nee. ik kan ook niet tegen huiglerij en zo, daar kan ik allemaal niet zo goed tegen. En dan kom ik in opstand. Nee, ik, ik nee. En ik zeg door wel eens dingen, dan denk ik, ja, dat had ik ook niet moeten zeggen. Dan, dan, dan ja... Maar ja, ik bedoel het nooit erg kwaad of zo. Dan uh, Nee, maar, maar ik, ja, ik ben echt toch wel eens een flap uit, ja. Maar was het makkelijker, desondanks dat je toch al een flap uit bent... <laughs> was het makkelijker om het boek te schrijven... omdat een aantal mensen het niet meer zullen lezen? Nee, daar heb ik niet over nagedacht. want Er zijn ook mensen die, die leven nog wel gelukkig. Maar uh, nee, het is, dit is, wat in het boek staat is echt allemaal gebeurd. Mm -hmm. Is echt allemaal gebeurd. Heb ik allemaal meegemaakt. En, en ik kom tot ontdekking dat er een heleboel details ben ik vergeten. en Ik heb, nog veel, ik heb ook in, de, in het vak dat op de Snappeltour... Daar heb ik natuurlijk ook de meest krankzinnige dingen allemaal meegemaakt. Ja, en dan, dan denk je, wat Skip zegt er, heb je dit erin gezet, heb je dat erin gezet? Ik zeg, nee. Nou ja, misschien als ik zo lang mag leven, komt er wel een vervolg van weet ik veel. Rijn Wolters, die schrijft wel. Ja. En hij doet het heel goed. Echt waar. Het was een heel erg leuk boek om te lezen. Moet ik ja, die heb ik, de met, van het begin dat iemand dus de, de, de bladen. Hij had dus, we checkten het een beetje uit. Want ik zei, ja, vinden ze het nou wel leuk? Ik zei, ja, zegt hij, dat heus geloof me nou. Maar dan had hij kennis dus ook als, als, als uh, ja, schrijver, zeg maar. En dan liet hij het lezen. En dan zei ze, ja, zegt de mevrouw. Die belde mij op, zegt ze. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Ik kon niet stoppen, want ik wilde toch weten wat er dus verder nog gebeurd is. Ja, het is ook een, een, echt een heel erg... Uh, en er is één gelegen, familie die je... komt er dan niet zo goed uit. Eh, eh, dat, dat is allemaal helemaal misgelopen. En... Er was de Telegraaf, was zo vriendelijk. Om, uh, om. Er kwam een hele aardige journaliste. Maar die heeft het uit het boek gepikt. Ja, heeft dat, heb, dat heb ik gelezen. Ja. Heeft ze overgeschreven, want ja. dat was niet de bedoeling geweest. Ik bedoel, kijk, want wat ik dus daarover vertel, dat is echt allemaal waar en gebeurt. Mm -hmm. Maar het is, je moet het, het verhaal lezen. En dan kom je daaruit. Mm -hmm. Met wat zij geschreven hebben. Maar, maar niet de, zo bouwt dat meneer, dat, dat, dat, dat klopt er niet. Nee. Maar ik heb, ik heb het bewijs. Ik heb één man die het kan bewijzen dat het gebeurt. Dit is Martin Beekmans, dat is de drummer van de Skymasters. En wij twee, die zijn de enige nog overlevende van het orkest. Misschien hij schoppen in Limburg, dat weet ik niet. Maar, dus, maar Martin, die, die heeft ze ook gekend. En die weet ook dat het gebeurt, dat, dat ze huisvriend... Het gaat, Ik Martin een, als... uh, het gaat over een periode in je leven dat, dat je echt genoten vandoor ging met uh, wat, wat zich eigenlijk presenteerde als een goede vriendin. Ja, en wat heet? Meer dan een goede vriendin. Ja. Gaat er nog een beetje op door? Dan gaan ze allemaal het boek kopen om te weten wat ja, er echt gebeurt Nou ja, ja. Ik, ik geef het even aan, want ik wil uitleggen dat wat, er, uh, wat, je net, wat je net vertelt over de Telegraaf. Uh, ik heb dat stuk ook gelezen, een ja. uh, interview met Annie de Reuven, maar dat was helemaal geen interview. Dat was gewoon allemaal quotes uit het boek. Ja, in het begin alleen. Weet ja, begin, je wel? Tuurlijk. En toen ben ik heb er direct de volgende morgen opgebeld. Want ik heb ze had tegen mij gezegd: ik zeg, luister eens, oh, er komt straks nog weer eentje, iemand van de Volkskrant. Die komt me ook weer interviewen. Straks ja. Ja, ze allemaal Als ik nog je een hierna. Ze springen bovenop je allemaal. En ik sprak gisterenmiddag Marga van Praag. Die ja. zou nog even langskomen. Maar dat, ik heb hem nog niet gezien. Nee, want misschien. Nou ja, die komt misschien nog wel. Marga komt nog wel. Want die, die, weet, die het, kende de tante ook. Dus uh, ja. dit je familie. Maar ja, ik bedoel, kijk, dat had ik. Want Michael is, is een, een, een hele aardige jongen. Die ken ik al van toen hij 12 jaar was. En, en, en wat erin staat, dat heeft hij me echt ook echt gezegd. Mm. Dus ik heb dus, toen ik met dat verhaal bezig was... Heb ik dus, kwam er, er allemaal uit wat er dus gebeurd is... maar ook wat er gezegd is geworden dan. Mm -hmm. Want ik kan, kan dat niet gaan selecteren van... ja, dat niet, moet ik eruit laten. Dat kon ik gewoon helemaal nee. niet. Maar het is een, het is een um, niet alleen een, een leuk boek, maar ook een spannend boek. En het is ook een beetje een rollercoaster... omdat je voortdurend weer in situaties terechtkomt... Um, ik noem maar wat. Heb je gelezen wat er in staat? Dat ik op het bankje in de maaltijd zit. Mm. Dat moet mijn voorwoord. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar dat, dat heb ik eens een keer gevonden. Toen zat ik daar. En echt, en ik ben dol op de Maas. Daar heb ik vlakbij gewoond. En toen dus zat ik daar eens. Moet je even voorlezen. Ik lees echt helemaal mooi. Je hebt een mooie stem. Ah. <laughs> <laughs> nou, dat krijg ik ook niet elke dag. En, en dat van de dus zo'n strenge Annie de Reuver. Moet ik wel even mijn bril afzetten? Ja, doe maar. Op mijn favoriete bankje langs de boulevard staar ik dromerig naar mijn geliefde Maas. Het lijkt of mijn leven voorbij stroomt in het glinsterende water. Soms kabbelend, dan weer in een woeste stroom. Maar altijd met een stijger naar een nieuw begin. Mijn leven is als Maaswater, meestal helder en enkele keer troebel. Dit boek draag ik op aan de grootste vriendin in mijn leven, mijn moeder. Nou ja, en dat, dat meende ik ook echt. Mm -hmm. En, en, maar dat dat, dat en, kwam mij gewoon in me op, want toen zat ik zo te kijken: ja, eigenlijk is het net water. En een woeste stroom af en toe. Ja, wat heet. En nog lang niet uitgestroomd, hè? gelukkig maar. Dat hoop ik wil echt nog even een paar jaartjes mee. Maar ik heb nog wat te doen, in een en ander. Ja, wat is uh, het? Mijn bureau om. op te ruimen. We gaan even naar um, Sprookjes uit. de Masters. Ja. Oh nee. Nee, Sprookjes uit doen we straks. Bovendien is het nog lang niet uit. Daar um, zit mijn bril weer op. Terwijl ik nog wat voor moet lezen. De, dat liedje heet Als de zon zoenen komt. Oh ja, dat is een hele leuke. Wat Engelse wals is dat? Niet Engelse wals, maar uit Engeland dus. Mm -hmm. Opname uit 1952. En um, zang van Annie natuurlijk. Uit de platenverzameling van Wim van den Berg. Wat voor cd is dit? Die maakte hij voor mij. Hij, dat heb ik je verteld. Dat is een fan die alle radio veel heel radioprogramma's heeft. Die. Waar dit vandaan haalt, weet ik niet. En dan laat hij dan cd's van maken. Allem doet hij allemaal voor mij. Die zijn niet te koop. Fantastisch. Dat allemaal, dat zegt hij, dat vind je nog leuk om dat nog eens een keer te horen. Ik zeg, ja, wat heet? Maar als je nou nog steeds in het platenvak zit... denk je dan niet dat er interesse is bij de luisteraars van dit programma... en bij, bij de andere luisteraars die je, nog, die je nog kennen... om die cd's ook eens weer... He? Nou, ik weet het net, ouder oude repertoire denk ik toch niet. Nee, dat denk ik niet. Er is... Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat, dat, dat zou ik niet om willen beginnen. Dat wordt niks. Nou, dan ga ik dan eens nu vragen aan de luisteraars. Als je zegt van, goh, ik vind het fantastisch om nog eens te horen. <kuggen> Annie de Reuver, ik wou zo'n cd ook wel hebben. Doe eens een mailtje naar studio6.nps.nl <gacht> We luisteren naar Spotlight. bij diezelfde NPS. Dit liedje heet Als de zon zoenen kon". Een kus bedingen op je haar, op je mond en op je lieve Als de zon zoenen kon, zou ze je lof gaan zingen, stralend blij bij de zij aan jouw mooi gedeerd. De zon ze kan heus niet zingen, ze weet niet van het zoek, dat zijn nu eenmaal dingen die enkel een vrouw kan doen. Kan doen. Als de zon zoenen kon, zoenden ze alle dagen op je haar, op je mond en op je lief gezicht. We zitten een beetje te lachen in de studie. is een gezellig valsje. Ik neem die 52. En oh. uh, je vertelde, waarom zitten we te lachen? Dat uh, de muzikant het nummer liefst ja. wat anders eindigde. Moet ik, het, moet ik het weer zingen? Ja, zie, heb ik de, de blauw weer. En dan zongen ze niet uh, op je gezicht, maar op, de, op je... Uh, zing op jij ik... je zo wat is naar voren? En op je? Nee, komt. <laughs> ik ben niet zo toonvast. En dan moet ik <laughs> proberen niet te lachen. Nou, nee, waarom niet? <laughs> ja, nee, ik bedoel, in, in de uitzending. Oh, ja, het was zaten in al de, de uitzending te zingen... Het was allemaal lijf, natuurlijk. Schurken zijn het, acht. er leeft niet één meer. Nee, je hebt ze allemaal overleefd. Is dat niet ik raar? Behalve Ma Martin Beekmans en ik, misschien nog Willy Schobbe. Die woont, die woont in, in Limburg. Maar die is al dan, die is ouder dan ik. Die moet dan over de negentig zijn. Ja. Maar is dat niet, niet raar om iedereen zo langzaam uit het beeld te zien verdwijnen? Ja, maar het ergste was bijvoorbeeld Dick Scherpenhuis, onze pianist. Een, een, een god van een pianist, geweldig. 36 jaar niervergiftiging, dat was het ergste. Dat was het ergste, daar heb ik heel veel verdriet van gehad. Hm. En, en, en, en Beb Rowald, en die, al die jongens. Ja, het, ja. En Pies Scheffer die, die, die, die is ook toch niet zo erg oud geworden. Maar hij was een figuur, we hebben paleis gespeeld. Bij, toen koningin Juliana, 12,5 12 jaar, getrouwd was, speelden wij op paleis. Maar hoe Pi was... Dat was zo, dat was zo, dan kwam hij bij ons op visite, en wat wil je drinken, en zegt hij, wat heb je al, en er waren, was al die liqueurtjes in de mode, had je uh, goud, uh, met gouden dingetjes erin, ik ja. weet niet hoe het heet, het heette, bruidsla oh, bruidsla ja, bruidslaanen, ja, bruidslaan. oh, en dan zegt hij, wie is dat, <laughs> ja, ja, geef me wat, en dan nam hij een glaasje in, en dan dronk hij dan uit, maar die stond hij hele fles leeg. En de volgende dag dacht ze: Nou, ik vind die niet zo lekker. Ik heb hoofdpijn ervan gehad. Hele flink toen niet op. Maar hij was zo onbehouden. Hij gooide altijd alles om. En toen kwamen we op de, in het paleis. En toen zaten we in de hal daar. En dat was verschrikkelijk leuk. We hadden één communist, Piet van Moog. Die was, was een communist. Die vond dat allemaal niks, dat, dat Koningshuis. Die was gelijk omgeturnd. Want Beatrix en iedereen die kwamen naar ons toe. Die waren meisjes zo van ja, 12, 13 jaar. En dan zeiden we: Moet u nog niet in bed? Ze zeiden: Nee hoor, we mogen opblijven. En zo. En uh, toen kwamen ze. Met Piet, van gingen ze dan praten. Zo. Nou, die man was helemaal oranje gezind. En toen kwam prins Bernhard... Die kwam dus met, met, met, koningin, met prinses Willemina aan. En die zei tegen ons: Ik moet even mijn schoonmoeder naar boven brengen. Dat, dat, die kwam tot de dekking dat het gewone mensen zijn, begrijp je? En die, die man was ineens helemaal oranje gezin. Maar Pie kwam binnen en er staat er een beeld van Willem van Oranje daar in die hal. En Pie nam zijn hoek op en die zette het op de beeld. En toen kwam er een aan met witte handschoenen. En die, en die haalde dat ze netjes die hoek eraf. Waarop weer eh, een van de jongens van de teken zei: Nou heb je zeker eens weer in de vingers. Weet je niet? Het was zo tuig altijd. Oh, maar gelachen. Vreselijk gelachen. Ja, het was is de mooiste tijd van mijn leven geweest. Als je dat soms wil vragen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, ik zit eigenlijk in het boekje ja, te, te, te zoeken. Een glanzende foto. tijd. Als je even je stemfoto. Nou, nee, de, de foto uh, op Alex Hoesdijk. Hebben we die? Nee, ik dacht dat er iets neder is. Nee, is dat, hier toen ook. we gingen. Er is hier een foto. Daar voor staat hij onderin. Ja. Kijk. Voordat met het ik vertrek. met de bondkeep om. Voor ja, de studio. Zo, zo. Moesten, van meneer Vocht moesten we dus ten uh, voeten uit moesten we dus. ja. Beschrijf die foto eens als je wil. Deze. Het, het, het, soort, soort, het lijkt wel een soort. Met het uh, hele orkest. Cabinet. Uh, en, ja. En meneer Kevin, jongens, hebben al doet smoking aan. Ja. En Pier Rock, kijk, hij aan. En ik met avondkleding en dan een bondcape om. En meneer Vocht naast hem, met, met een rol in zijn hand, de Marsorde heette dat. Ja, mooi hè. En wat stond er in die rol dan? De Mars Order? Wat, wat was dat? Nou, hoe we, we moesten ons gedragen natuurlijk. Oh. Dit is niet. niet uh, weet ik veel, dat weet ik niet meer. Want de, meneer Vocht, die mocht hem alleen maar lezen, wij niet. Meneer Vocht. Over meneer Vocht uh, gesproken, de, de, de oude Avro-baas. Uh, ja, zegt het wel. De ja, ja, oude Avro-koning. <laughs> dat zegt ja, baas keizer. misschien nog een beetje. Kijk, hij, hij voelt zich helemaal zo, mag, dan was dan zo stijf. Ja. Ik heb hem nooit gekend. Hoor. Wel veel over hem gelezen. Maar en dan als we, dus gingen, als we ergens een uitzending hadden wat een beetje goed was... In, in het theater of zo, of van mensen die die kenden... dan moest ik ook altijd weer op kantoor komen en dan moest ik weer gaan zitten. Zo dacht mevrouw, mevrouw zei die altijd tegen me, zegt hij, wat trekt u aan? Ik zeg, oh, meneer Vocht, dat weet ik nog niet. Oh, heeft u zoveel kleding, ik zo kasten vol. Ja, <lacht> ik zeg, dat weet ik nog niet. Maar de, de liefste nog zou hij dat hij me keurde, weet je wel, dat ik er netjes uitzag. Ja. Maar oh, hij is natuurlijk oh, oh, oh, oh. een van de grote uh, radiopioniers. Ja, is hij wel, ja. Hij ja, heeft de Avro ja, opgericht, ja, zeg maar. Dat, ja, ja. ja in, maar inderdaad, ik wou het zeggen, basis misschien een beetje bescheiden uitgedrukt, want de, de man had een reputatie die inderdaad heerst als een keizer over zijn, uh, zijn Avro. Ja, dat hele ja. ja. Was hij dan heer, zo, eigenlijk trouwens, tegenoverliggende pagina, een prachtige foto van jou in een. Oh, die, die, die, die, die jurk, ja. Er staat erbij, als ik voor ja, privé ga als was... Ja, op de bühne droeg ik hem niet. En die, nee. die was voor mij gemaakt. We hadden een, een trombonist, Tommy, Tommy Green heette die. En die, die, zijn vrouw, dat was een Duits vrouwtje, die heeft die japon gemaakt. En dat, dat bovenstuk was helemaal met, met bloemetjes, fluwelen bloemetjes. Dat was een hele mooie japon. En kok hier in Hilversum, die maakte al mijn foto's. Wat hij ermee deed, weet ik niet. Maar iedereen had, zei altijd, wat een mooie foto's heb jij. Nou, het en hij weet precies dan. van welke kant hij me moest benaderen. Maar ik zei altijd: niet die kant hoor. Nee, want? Nou, dat weet ik niet. Dat vond ik niet geen goede kant dan. <lacht> oh, ja, um, je hebt ook je eigen radioshow gehad, Laszlo. Bij, ja, bij, bij, bij Radio Rijmond. Moest ik iedere morgen om 7 uur op. Dat is Maar verschrikkelijk. Het is relatief recent nog, hè? Maar dus dat is niet in de, in de jaren 50 geweest? Dat is veel nee, later. dat is in de jaren 80 geweest. Ja, ja voor het begin van de jaren 80 geloof ik wel. Ja, iedere morgen had ik een, een, een verzoekplaatprogramma. Nee, geen verzoekplaatprogramma, maar gewoon gezellige plaatjes van 9 tot 10. Met Arie Groenendijk die van Radio Rijnmond. die man, die heeft een computer in zijn hoofd, die heeft. De, alles, alles weet hij. En hij weet ook precies waar het staat. En die hielp me met uitzoeken. En toen werkte ik nog bij Hoes. Maar hij mo moest me bewaken dat ik natuurlijk niet veel te veel Hoes speelde. Hij zei, je hebt er al drie van Hoes in. Ik zei, nou dat is toch de leuke muziek. Ja, ja. En hij was dol op Dixieland en zo. En af en toe. En dan had ik bijvoorbeeld... Alleen, ja, ik zei, bij zich had het Leenhuis op die Towers. Die heeft een liedje over Rotterdam gezongen. Van de oude stad van toen. Dat is het mooiste wat hij... Wat ik vind dat hij ooit heeft gezongen... dat is zo... een tekst van Gerard Cox. Het is het, geloof ik een Frans liedje. Oorspronkelijk. Maar Cox heeft dus de, de, de tekst gemaakt. En dat zingt Leen zo verschrikkelijk mooi. En dan mocht ik wensen wat ik wilde op mijn 90e verjaardag iets. Ik zeg dat Leen dat liedje komt zingen. Maar hij zit in Aruba. Dus dat, moeilijk, dat is moeilijk te bereiken. Dan komt hij toch even terug? Ja, hij wel. Nou, nee. Die van de Berg. Die komt wel terug. Die heeft een huis in Miami. In Florida... En die komt uh, terug vliegen speciaal voor mijn verjaardag. Wat is er? Want je bent blijkbaar al heel op de hoogte van het, uh, van het programma. Ik, ik geloof dat je andere verjaardagen verschrikkelijk verrast bent door, door, door vrienden. Maar deze keer is het allemaal in overleg gedaan? Nee. Nee, dat, dat is altijd is. verrassing. Ik bedoel, toen ik 85 werd... toen moest ik zogenaamd voor Bas, Bas, dus Bas en Adriaan... dat zijn mijn grote vrienden en hun vrouwen natuurlijk. En toen uh, moest ik... Uh, we zagen lekker Chinees eten. En dan hebben ze in Vlaardingen daar ergens op een hoek... aan de Maas een Chinees restaurant. En daar werd ik naartoe gebracht. En uh, op een gegeven moment wilde ik... Daar gaan zitten. En, maar daar was de Maas, zeg moet zeggen, wilde ik daar gaan zitten? Nee, ik moest hier zitten. Ik zei: Ja, maar, ik zei, maar waar zijn die jongens dan? Ik zeg, waar is je net? Want zij is altijd overal bij ons. En uh, ja, ze die komen zo. Die moesten nog even wat doen. Maar toen kwam er een uh, cameraman binnen. Ik zei, ja, ja, Bas, we moet, uh, moeten een beetje reclame doen. Zoals ze me verwijst hebben gemaakt, daar tijden getrouwd ben. En ik zat daar te kijken. En toen ineens kwam er zo'n heel groot pleziervaart daaruit Zo'n zo zo boot, weet je wel. En, en ik zeg nou zijn je immigrant of zo? Ik heb zeg, maar Nee. Oh nee. Nou, het is heel schipvol zeg Hadden ze afgehuurd. Ik weet niet hoeveel mensen. Ik weet nog niet wie er allemaal geweest zijn verschrikkelijk, kom je buiten spelen? <laughs> nou, ik zeg, wat ben ik belazerd geworden. Nou, dat zijn van die foto's met die taart, dat is van dat feest. Mm. Oh, zeg, verschrikkelijk. Nou, nou, dat was wat. Een heleboel vanuit Amsterdam en van de familie de Raaf kwamen, de, die ik opgeleid heb, Do en Mirjam en, en Marjan de Raaf ken je toch ook nog ja, wel? Zeker, ja, die, die ja, helaas helaas ja. Die was ook mijn beste vriendin. Ja, samen. We hebben tien jaar samengewerkt. We waren, ze zei ze altijd... jullie twee zijn voor platenmaatschappij maatschappij onbetaalbaar. En dan zei Marjan, ja, daarom krijgen we ook niks. <laughs> ja, we knokten voor de artiesten. Nou, alle twee. En zij deed de promotie en ik deed productie dus. En als het haar niet lukte, dan moest ik erbij. Want ik liep bij Ger uh, uh, Luchtenburg naar binnen. En Sieben van de Zee was onze omroeper. Dit was Ger en Siebe. Ja. En die andere zei, oh, meneer Luchtenburg. Ja, de ja, en, van ik de strijd. ging er binnen. Mm -hmm. Kom je doen, zei hij. Ik ja, een uh, Die en die <coughs> moet ik voor tv. En uh, ja, ik heb er toch niks over te zeggen. Ik zei, ja. Je hebt wel wat te doen met nou lol. Heeft terug naar je radiowerk, bij Radio Rijnmond. Dat heeft nee, voor... dat nee, doe ik niet meer. zou ik niet meer doen ook. Nee? Nee, dat is ook, ook, daar, ook allemaal niet zo lekker. We doen elkaar ook al een beetje dwars. Maar die Arie Groeneveld, die zat over, overal tussen... Maar die man die had uh, uh, ook weer polio gehad, dus die is nou, heel helemaal, uh, helemaal lam en zo. En, maar die heeft een muziekkennis, daar word je niet goed van. Je hoeft maar een titel te zeggen en hij gaat naar dat, naar dat ding toe en je hebt het. Ja, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je nog altijd zo ontzettend actief bent. Dat, dat een, een ja, programma maken over nee, leuke muziek, dat heel nou, erg bij ja, je past. Het, het verplicht dan weer, weet je. Dan moet je weer... Nee, nee, het gaat best zo... Hier en daar een optredentje vind ik leuk. Want dit doet die mensen zo een enorm plezier. Want het is een soort nostalgie. Mm -hmm. Weet je wel? Want ik heb altijd zeggen, altijd, ja, in de tijd dat er nog radio... En die liedjes kennen ze allemaal. We zijn er ook in Canada geweest. Met Eddie en Marcel Tielemans en ik met z'n drieën. Met het orkest van Freddy Golden. En die mensen die raken je aan. Want die zijn met onze muziek gaan emigreren. Dat is zo ontroerend. Echt waar. Ze gaan huilen. Mm -hmm. En hoe vaak doe je die optredens nog per nou, maand? Nou, weinig, want ja, het, het wordt nu al wel... Dan, dan denken ze, ja, dat mensen zo oud, dat kan niet meer. Maar het kan nog wel, maar dat weten ze niet. Dat geeft toch niks? Nee, maar het, het verbaast me wel, want uh, je bent zo goed in het, in het promoten van, van anderen. Dat oh. doe je dus bij jezelf niet actief? Ik kan, ik kan jullie alle drie verkopen, maar <laughs> mezelf nooit. Mezelf niet, want ik weet met tekortkomingen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Want ze zeggen altijd, ik heb die, diezelfde Rijn Wolters... Die is een journalist en die schreef altijd in het dagblad van Rotterdam en diverse kranten. En hij had het altijd over mij, de diva. En dan ben ik zo kwaad. Ik zeg: Jongen, ik ben geen diva. Ik ben, ja, dat ben je wel van mij. En hij houdt het, blijft het volhouden nu weer. Ik zeg: Rein, ik vind het niet leuk dat je dat doet. Ik zeg: uh, Anita Meijer, dat is nog meer diva als ik. Hmm. Maar die vinden zij dan niet. Nou ja. Het is dat, wat vreemd dat ze dat zo volhouden. Als je tegen mij zegt, van, je mag geen u tegen me zeggen, dan leer ik het meteen af. Dus uh, Ja. Dat is toch geen, geen diva-gedrag? Nee, natuurlijk niet. Nee. En wat hier op de, de voorkant van het, van het boek zit. Ja, en het was zo koud. Oh, en de zon scheen in mijn gezicht. En die heeft Rijn gemaakt, die foto. Dat is een mooie foto. En ik zeg tegen hem: Ik kijk zo, zo mijn ogen dicht, maar iedereen vindt hem prachtig, Rotterdam. Ja, de Maas. Nou, de Maas. We zijn op de Doner geweest, zei je net. We hebben de Doner bevaren. Hij zei: Nou, de Maas is toch veel mooier. <laughs> nou, de Maas is inderdaad prachtig. Prachtige rivier. Ja. Als er zoenen komen, moet ik opeens een ding als ik die foto's Ja, zie. ja. Heb jij het bombardement van Rotterdam meegemaakt? Nee, ik was net. Toen was ik weer. Ik was met mijn eerste man getrouwd toen. En toen zat, die was in dienst. Dus toen ging ik naar Brabant zat ik. En nee, ik heb het niet nou, meegemaakt. Ja. Maar waar wel. Uh, uh, een week daarna ben ik wel naar Rotterdam gekomen. En toen heb ik wel op de Willemsbrug gaan huilen, die smeulende stad. Oh, was zo vreselijk. Dat schrijf je ook in het boek, hè? Oh, de, verschrikkelijk. De terugkeer naar Rotterdam en alles naar de ja, ja, ja. sodomieterijen. Was vreselijk, ja. En die oorlogsjaren, En dat... stinken. Oh, ja. En die oorlogsjager, je komt er doorheen. En dat is ook zoiets van wat herinner jij van de oorlogsjager? Weinig. Ik bedoel dat je, dat je niks had. En, en, de, en je, ik maakte van twee oude japonnen, maakte ik één nieuwe. En dan ging ik een ruilen voor een brood. Toch kon, en, je, toch kon je wel vrij... Um op, je kon vrij lang nog gewoon opschrijven. Ja, ja, ja, maar niet zo erg lang. want we hadden in, Ik woonde toen de tijd in Den Haag. En toen hadden we dus een, met Kees Schouten zo'n triootje. En, en, en daar maakten we muziek. Met elkaar, maar zonder publiek. En later zijn we in Voorburg, in een schouwburgje. Er was ook Teddy Scholten kwam daarbij. En dan voor een, een, een matineetje... En later met Bert Bachman heb ik ook gewerkt in Den Haag. In het Asta Theater. En daar op een gegeven moment uh, werd ik... In de kleedkamer wilde, had ik me verkleed en wilde ik eruit gaan. Werd de deur geopend. en stond er een Duitser met een geweer voor mijn neus met zo'n helm. schrok me ongelukkig. Toen hebben ze dat hele Asta leeggekampt. Al die mannen eruit. Weggestuurd. En daar zaten we in het orkest alleen maar een paar vrouwen erin. Ja, ja. ja ik heb het allemaal meegemaakt. Ellende. En je schrijft ook dat je... wilde je nog uh, enigszins kunnen blijven optreden. Uh, moest je lid worden van de cultuurkamer? Dat heb je heel lang van? Ja, er was namelijk... Beuzenberg heette die man. Dat was zelf een muzikant geweest. Die had uh, Als muzikant had hij gespeeld. Uh, of als dirigent liever. in Je had Pechor de dansing. En daarnaast had je, had je het café. Restaurant Pechor. Dat was heel groot. En dan had je een hele grote serre. En daar zat altijd een damesorkest in te spelen. Allemaal vrouwen. Uh, dus dat was heel altijd leuk natuurlijk. Want ja, je zag niet zoveel damesorkesten. En daar was hij geloof ik dirigent van. En die heeft toen uh, een baan bij die cultuurkamer gekregen. Dus die zat, zegt tegen mij... Ja, je moet lid van de cultuurkamer. Uh, en dat heb ik dus... Vier jaar volgehouden, want ik wilde geen lid worden van de cultuurkamer. Heb ik niet gedaan. En toen, uh, toen is hij een keertje bij mij aan huis gekomen. Dat was geloof ik uh, begin, eind 44, of eind 1944. Of begin, 40, in die periode, dat bijna afgelopen was. Ja. Hij zei, nu moet je lid worden. Hij zei, anders moet ik je meenemen. Ik ja, zei, kom nou, echt, echt ik, kan je niet, ik kan niet meer het, het, het waarmaken dat het, want je het zat er genoteerd. En, dus nou, toen ben ik lid geworden. En vier maanden later was de oorlog afgelopen. Maar meenemen, waar naartoe? Ja, weet ik veel. Dat, dat, ik ben niet meegenomen, dus dat weet ik niet. Gelukkig en dit zal maar. ik ook nooit weten ook. Gelukkig maar. Oh ja, het was verplicht om lid te worden. Het was van verplicht. Je ja. was, en als je, je als je niet aan die verplichting hield, mocht je niet werken. Maar bovendien liep je in het gevaar dat ze zeiden tegen mannen zeker: Nou, dan, dan ga je maar lekker in Duitsland werken. Mm -hmm. Dus uh, morgenochtend uh, zeg je maar dat je koffertje klaar staat. Ja. Want er zijn dus de heel druk De er wel achter, natuurlijk. Nou, het is nog wonderbaar dat je dat vier jaar lang hebt uh, weten te vermijden. Jawel, maar ik werkte dus niet regelmatig. Ik werkte niet iedere dag. Nee. Mm -hmm. Ik heb dus ongeveer anderhalf, anderhalf jaar in Corridor gewerkt. Met Jasje Trapskin en die Mink en zo, die zaten daar. En toen. Uh, en, en, en toen af en toe nog wel eens een, een snammel. Toen een maand in Amsterdam. Want dan had je dus maandarrangementen. Maar toen ging ik alleen werken. En toen een maand weer in Scheveningen in Palermo. daar heb ik beschreven met die, met die lesbische uh, uh, danseres. Met die grote navel oh, Ja, ik heb echt veel gelachen. Maar ik, uh, <lacht> ik... Ja, dat mens. Oh, vreselijk. En dan zat je ik er, bij Nico de Vries. Ook weer in een orkest. En, en, en tussen vijf en zeven moest ik dan in de bar zingen. En dan had ik daar geen zingen. En mijn voorganger had gezegd, ik joh, ik drink niet. Ze zei, nou, dan zeg ik gewoon tegen de heer, geef mij het geld maar. Ik denk, ja, ben gek. Dat ik, helemaal... <laughs> ik denk, dat doe ik helemaal niet. Dus wat deed ik dan? Dan ging ik een paar liedjes zo zingen. En dan moest ik zo rondlopen zonder microfoon. En we hadden zat een triootje. Jacques Plouren was de pianist, weet ik ook nog allemaal nog. En dan ging ik bij de toiletjevrouw zitten maar die danseres, die deed natuurlijk... die kerels in die bar, is zo oh, heel leuk... en dan kreeg ze wel eens bloemen. Maar op een gegeven moment, die gaf ze dan aan mij... en die moest ik aan het toiletje vroegen... in een emmer water zetten daar. Tot, want s'avonds, als ze dan haar voorstelling... in het uh, grote restaurant gaf, op de dansvloer... dan zat ik dan bij het orkest in, op de bühne... en dan gaf ik dus... Ja, die bloemen achter, kwam ze zo met die buik naar voren... en dan moest ik haar... <laughs> moest ik die bloemen geven dan. En uh, nou ja, goed... Die, maar op een gegeven moment die had ik een keer zo'n bosje bloemen. Die pakte ik op. En die viel helemaal uit. Maar ik heb ze toch meegenomen. En ik naar de bühne. En onder de, lessen naar, van de muzieklessen naar gelegd. Zo. En toen kwam ze dus aanhuppelen. Zo. Toen gaf ik, gaf ik haar zo al die stelen. Nou, ze zo kwaad op mij geweest. Verschrikkelijk. Doe, doe. Ik moest, luffen, ik moest vluchten. Ja, en dan ging ik bij het toiletje van haar zitten. Ja, en dan ging ik daar een beetje gek. Ruzi met heel best Ehm je, je volgende keuze. Weer een Nederlands liedje. Ja, het sprookjes sprook uit. Ik vind Het is door Jan Vogel geschreven, hè? Ja. Waarom wil je dit laten horen? Waarom, waarom dit liedje? Vind ik vind het een van de mooiste Nederlandse liedjes die er waren. En toen moest ik een LP bij de Hoes maken. En toen is het erop gekomen. Nou. En toen zat met, met mijn ex-man toevallig in, in het orkest. En die heeft ook een solotje. En dat, dat was kan je horen wat een trompetistje die was. Heel goed. Engels? maar. Prachtig, ja. Ja, dat was een goede trompetist. Ja, het is, was echt een harde James-stijl. Uh, had hij. We gaan luisteren naar Het Sprookje is Uit. En het is heel Het Sprookje is Uit Een mooie droom is voorbij Ik dacht dat jij op mij zal wachten, maar jij nam een ander voor mij. Spookje is uit, het had zo mooi kunnen zijn. Ik zag zo vaak al in de gedachten ons huisje zo klein en zo klein. Ik kon daar in de vreemde niet weten dat jij... Voor de toekomst bevreesd, het mooie zo hou zou vergeten dat tussen ons is geweest. Sprookje is uit, een mooie droom is voorbij. Ik dacht dat jij op mij zou wachten, maar jij. Dus ik Prachtig. Vind ik zelf mooi. Schitterend. Ja, sprookjes uit. Heel Prachtig goed gezongen. Prachtig Ja, Ik vind het één van de mooiste Nederlandse liedjes. En ik begrijp niet dat dat nooit meer opgepakt wordt, die liedjes. Er waren zoveel goede componisten. en Dit zou ook een hitje hebben mogen zijn, hè? Gerust. dit had ook een hit mogen zijn. Ja, misschien wel. Ja, wat, wat heet. Maar ik bedoel, het is, het is gewoon het is een beetje romantisch. Maar ja, dat ben ik. En ik vind, um, tegenwoordig hoeft het niet mooi te zijn als het maar hard is. En toen was het allemaal nog mooi. Het ja. was mooie muziek. En uh, je kon echt nog de melodie horen. En soms dan, nu is het zo, dan hoor je een heleboel rhythm. En dan denk je, denkt, oh, er staat nog iemand te zingen ook. Dan moet je opletten, <lacht> anders hoor je hem niet eens. Het is toch zonde? Ja, het is jammer. Maar, ja, maar misschien... er zijn echt wel goede groepen hoor, heus wel. Ja, er zijn ook echt wel goede zangers en zangeressen. Nou. Nog. Ja, maar ze worden een beetje... Worden helemaal weggeslagen weg, met, he? met... Ja... Het is wat hoor. Ik heb een CD voor mijn neus, want uh, <laughs> ja, het is bijna 11 uur nu. We moeten er uh, helaas mee ophouden. En uh, ik weet niet wanneer, vanaf wanneer is deze foto? Weet je dat nog ongeveer? Die is uh, in de jaren 51 of zo. Dat was ik in de jaren 45, denk ik. Ja. Nou, denk, denk je? Ja, ja, jawel. ja. Hm. Ja, maar ik zeg toch, Kok was een hele goede fotograaf. Ja, nou, hij had, ook goed, hij, had ook goed, hij had ook goed materiaal om mee te werken, zullen we zeggen. Ik begrijp die kerels dus wel van toen. Um, ik, ik wil je heel erg hartelijk danken. Ik wens je morgen een ongelooflijk mooie verjaardag. Dank je wel. 90, ik wens je er nog nou, geen 90 jaar bij. In ieder geval nog een stuk of 10, denk ik, als het nog uh, zeker uh, zo doorgaat allemaal. Ja, ze beginnen nu al te gillen op naar de 100, maar ik weet niet of ik het, of het echt wel zou willen. Ik vind het niet zo'n mooie wereld waar we nu in leven. Ik bedoel, en weet je, vind je het gek als ik zeg... dat ik soms wel eens fijn vind dat ik zo oud ben? Want ik heb dus nog een andere tijd gekend. Mm -hmm. Ik heb nog een tijd gekend dat ik als meisje van 15, 16 jaar... Uh, uh, s'avonds, uh, al was het laat thuis kwam en dat er een touwtje in de brievenwisseling... wat ik de deur open kon maken. En, en dat je gewoon niet bang hoefde te zijn dat je kon je fiets neerzetten... en die stond er over een half jaar nog. Ik bedoel, maar, dat zijn maar kleine dingen. We hebben het altijd weer over hetzelfde, want, maar dat het was ook zo. En de mensen waren ook veel aardiger voor elkaar. Nu, in al die galerijen, dan weet je niet eens wie er bij je woont in de buurt. Mensen, die zijn zo onaardig tegen elkaar. En ik, ja, ik vind het, vind het niet fijner op geworden. Een beetje ik heb bang ook, denk ik. Mensen zijn een beetje bang geworden. Ja, maar je hoeft toch niet bang te zijn om je buren een goeiedag te zeggen... of een praatje te maken met mensen. Of, ja, weet ik veel. Dus als je, het is, uh, ik, ik heb een keer in, in Berg gewoond. Voor hadden we de straat en achter hadden we de vecht. En dan zei ik altijd, het, het verschil daarvan is... Als je op de straat bent daar. Die auto's passeren elkaar. Dan wijzen ze naar mekaars hoofd. En dan ga je achter in de tuin staan. En de bootjes komen we bij, Dan staan we allemaal te zwaaien. Dat was het verschil nou. Ja. Dat bedoel ik nou maar. Ja. Misschien een gek... gek uh... nee, maar... Nee. maar zo is het toch. Mensen, ze hebben zo'n klein lontje. Zeggen ze tegenwoordig. Je betrapt je er zelf ook op. Annie de Ruiver. Heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. Code tot Senior. Ook oh, bedankt. Okay. Ik vond het hartstikke leuk dat je hem gevraagd hebt hier te komen. Want ja, we kennen elkaar echt al heel ja. lang. En het, is, he, het was altijd leuk. We ja, ik heb ontzettend veel plezier naar je geluisterd. Niet alleen naar wat we horen aan muziek, maar ook de verhalen die je vertelt. Ik en Shani Nederpelt en Jenny Bron. Oh, en we ja. hadden zoveel gezamenlijke vrienden. Dat leuke huisje in Ankeveen, weet je wel? Nou, het boerderijtje. Het ja. boerderijtje, wel. ja nou. We hebben, ja, hebben veel herinneringen. En morgen verschijnt dus ook officieel de biografie. Onverbloemd, 90 jaar Annie de Reuver door Rijn Wolters. Uh, en op verzoek van Annie de Ruiver gaan we besluiten met... Ja, verdenkt u? Waar u op je te wachten ja, natuurlijk? Dat, dat, dat, dat, in de zaal of iets. Ja, ik zou zeggen starten maar. Kijk eens in de boffetjes van mijn ogen. Kijk eens naar een kuiltje in mijn kin. Zeg doe toch niet zo flauw. En lach nu maar in schouw.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 Zij doet toch niet zo flauw, en lacht nu maar eens gauw. Heusje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de bochtjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, je boze bui nu even in. Wanneer je ooit een man ontmoet, die soms wat al te basis doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe het gaat, een man is heel gauw kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem. Kijk eens in de poppetjes van de ogen, kijk eens naar het een koudje in mijn kin. Zeg, doet toch niet zo flauw en laat nu maar in schouw. Heusje, kijkt zo leden als een spin. Kijk eens in de woordjes van we ogen. Kijk eens naar het vuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, je boze bui nu even in. Kom, slik je bui nu even in. Ja, technicus Tim Corbett doet carnavalesk mee hier op Radio 1. Mooi hoor, dit nummer. U hoorde Annie de Reuver in een aflevering van Spotlight. Een bijdrage van de NPS uit 2007. Mark Wielaert was in gesprek met haar. Destijds ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag... en het verschijnen van haar boek Onverbloemd. Deze biografie, geschreven door de Rotterdamse journalist Rijn Wolters... beschrijft haar leven en haar contacten met vele bekende Nederlanders... Deze is verschenen bij Disky Communications Nederland BV. Annie de Reuver viert op zondag 19 februari haar 95ste verjaardag. Ze gaat dus gewoon moedig voorwaarts. Dit is Radio 1. U luistert bij Max naar Nachtvluchten. Reacties die kunt u kwijt via Nachtvluchten OmroepMax.nl of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm en daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. Maar u kunt eventueel ook een bericht achterlaten in het gastenboek... mocht u uw pennenvruchten willen delen met andere luisteraars. Onze programmering staat ook op die site nachtvluchten.fm, maar ook op teletextpagina 331. En wilt u ouderwets schrijven, dat kan naar Max, ter attentie van nachtvluchten. Postbus 518-1200 Mike in Hilversum. Het is bijna een half minuut voor vier... Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur Hans Klok, die is nog niet eens op de helft van Annie de Reuver. De illusionist viert komende woensdag, dat is 22 februari, zijn 43ste verjaardag. Graag tot zo.